We gaan verder. Dus. <coughs> moet je zo so zien. Er bestaat zo'n. een, een als moet voor ons zijn. Een soort. Eisebrugetje. Uh, of zo'n iets. Um, Hau vast. Als je ziet ergens. Dat men spreekt over Jezus. Met handen en voeten. Met veel temperament. Etc. Van buiten. Ja, effect, om effect te sorteren. Dan moet je weten dat het mooi en prachtig is, maar het is een religieuze handeling. Of iemand dan vertelt zo vurig over Jeshua. Het is, het is niets anders dan alleen binnen de mens. De beweging die je moet maken, je hebt niemand nodig. Kijk? dus Jeshua is altijd in het hart, het is de cricket. Daar moet je altijd, het, eh, opstigen, altijd van opstegen van jouw kilium van het ontvangen. Naar het kilium van het geven, dan steek je, je op altijd eerst waar naartoe. Naar de bovenste stukje verder. Dan heb je dan al de wens om te geven in het lichaam. Ja, dat is de bovenste stukje verder. Dat is dan onder, boven de gezij. Dan nog een stapje hoger. Ja, tot de daad. Dan ben je dan tegenover de klieketter. Dat is steeds dat te doen. Dat kan elke mens doen. Dat kan je in elke toestand doen. Elke mens kan dat doen. Absoluut. In in verschillende mate natuurlijk. Maar altijd is het gegeven aan elke mens. Om dat een zo'n beweging te maken. Binnen zichzelf. En dan kom je dan, en dan kom je tot een toestand dat jij gepasseerd heeft. All die, all, alles moet doen, eerst met je krachten te doen. Niet direct schrijven al oh zo, Jezus, Dat is allemaal, allemaal uh, verhaal of een vorm van een geloof dat gebaseerd is op een verhaal, dat het ergens iets buiten jezelf is. Terwijl het allemaal binnen jezelf is. Om, en daarna ga je boven het verstand. En dan kan je altijd dat doen. Maar eerst natuurlijk probeer dat zelf met je, met je krachten te doen wat je kan. Ja? Nee, dat is, dat is misschien te vergelijken met, met die met, uh, dat jij met die bijvoorbeeld met een stel dat jij voor jou ligt en nou, wat, wat een steen van drie kilo. Ja, nou, wie kan een steen van drie kilo? Je moet hem op moet hem oprapen, moet je hem weggooien of elders doen. Nou, wie kan geen dat gewicht niet. Wie kan dit gewicht niet aan? Iedereen kan het. Kan het bijvoorbeeld, ik zeg het even, 1 kilo. Moet je dan direct uh, schreeuwen van oh, nu moet ik uh, iemand in opruimingsdienst ofzo, of zo, of iemand, iemand roepen die daarmee zou helpen. Nee, je moet het heel eerst, eerst hetzelfde doen. Ja? Pas wanneer het al zwaar word voor jou. Dan pas kan je dan zeggen. Nou, 1 kilo, 1 kilo kan ik wel. 2 kilo, 5 kilo. 10 kilo moeilijk is het misschien. Maar dat misschien. Dat je kan ergens zeggen. Daar een limiet. Zeg je dat. Een topje like zeg Nou, nu moet ik al hulp hebben. Dat is. Uh, wat je ook in de mens naar innerlijke krachten ook eerst doen wat je kan uh, dragen en daarna komt er een gewicht dat je niet kan dragen nou dan moet je vragen het is een wisselwerking maar alles is in je handen nergens naartoe hoef je te gaan. En het gebed van eh, vader in de hemel, geef ons brood, alledags brood, niet dat helpt. Dat is niet het ge gebed. Zoals Jezus zei dat. Jezus zei dat naar de kracht, naar krachten. En we weten niet dat het gebed zoals, dat, zoals het licht dat het voor het oprapen, dat het, het brengt de mens in contact met Jezus. Het is de innerlijke beweging, het is via het hart van de mens. Want Hashem luistert niet naar een mond van de mens, maar naar het hart van de mens. Welke mens, zeg mij, geef mij een, geef mij een, een voorbeeld, geef me welke mens ...in de wereld... ...kan... ...weet... ...zeker... ...dat hij... ...die woorden wat Yeshua... ...Hishua zegt... Yeshua vertelde aan... ...aan zijn leerlingen... ...hoe moeten ze gebed uitspreken... ...Vader in de hemel geef ons brood... ...en so, dagelijks brood... ...maar hoe wie... ...van de mensen die... De, ...die van vier stadia van de wens om te ontvangen... ...zijn... En niet zoals Yeshua de wens om te geven. Allemaal zijn wij de wens om te ontvangen. Van alle mensen die geweest waren, nieuw zijn en zullen zijn. Allemaal de wens om te ontvangen. Wie kan zeggen voor 100 dat die doet dat uit met een zuiver hart? Wie kan dat zeggen dat die dat doet op de manier dat het, dat het echt zuiver is? Met de mond geen mens in, in staat is om dat te doen. We hebben geen mechanisme. we hebben geen verificatie. we hebben geen, hoe zeg je dat, maatstaf om te meten ander ding dan ons hart. En alleen ons hart wordt gemeten. Erg belangrijk. Dat is het hele fout van het Joodse volk is, dat zij gingen vertrouwen op lippetjes dat zij gingen dat allemaal doen vanuit lippetjes en naar buiten en zo hadden ze ook de hele wereld geleerd Eindelijk. terwijl aan hen is het gegeven was het gegeven dat het het hart is bepalend en niet de breins, niet, niet het hoofd, niet het weten het weten kan je in de schepper niet weten de schepper, en de schepper kan ook de mens, uh, heeft de feedback met de mens, alleen via het hart van de mens. Weet ik? alleen het hart is, je, het hart kan men niet vervalsen. Weet ik? het hart is niet vervalsbaar. Terwijl alles kan je vervalsen, je kan prachtige uh, zeg het, mis doen, ja. Prachtig, mooi, met bloemen en van alles, met uh, orgel en een koor uh, en prachtig doen en echt het, de tranen uit de ogen komen. En niets komt naar boven, naar de hemel. En, want het is gevoel en net zoals in theater, ook mensen voelen wel ja, wat, met, wat er. En toen wat er allemaal op een podium is. Zo so, is het ook in de kerk. Het is, heeft absoluut niets te maken met make het. Want contact met de schepper en de redding, de hulp die men ontvangt, is alleen, wordt bepaald alleen door de houding van het hart van de mens. En niet door de lippen. Dat is ook wat Yeshua bedoelde met het zeggen van uh, hoe de mens moet zeggen het geloof, maar hij zei dat tegen zijn leerlingen, omdat zij nog niet aan toe waren. Zijn leerlingen, dus die twaalf apostelen, die waren tijdens zijn leven, waren, wisten zij absoluut niets van, ze wisten niet hoe het mechanisme werkte. Dat verbondenheid met Yeshua, ze hadden die verbondenheid met Yeshua, maar... Ze wisten niet wat betekende boven het verstand gaan. Dat kwam pas na zijn verrijzenis. Dan, anders hadden ze alleen maar gezien de wonderen, de kracht van hem. En ze zagen wel dat het, dat het de kracht was, goddelijke kracht. Maar zelf konden ze dat niet reproduceren. Ze konden dat niet uit het hart zichzelf verbinden met. Met het goddelijke, ja, met, de, met het station waar de redding vandaan komt. En dat is alleen het hart van de mens. Dat de hele kluw is, ligt hem daarin dat men probeert dat met het hoofd te begrijpen. En dat was ook de reden dat ook de grote kerkvaders, dat zij ook, uh, uiteindelijk hadden zij toch wel. Verdriet, een vorm van verdriet, een vorm van eh, onkunde om de schepper tijd en te, te, te zien. Ze hadden het wel gezien, contact, niet gezien, contact gehad als het ware, indirect, door overpeinzingen, door allerlei, eh, door de theologie, door allerlei denkbeelden, etc. Etcetera, etcetera. Maar indirect terwijl terwijl Yeshua is intiem direct het contact met Yeshua is intiem, één woording met Yeshua dat jij gewoon een woord betekent dat hij binnen jou is, want hij is ketter altijd binnen jou is niet als zien iemand, hem al, als mens uh, of als de kracht wat buiten jou is. Altijd zien hem binnen de kracht. Binnen jouw hart. Daar vind je Jezus. Binnen jouw hart vind je Jezus. En het begint. Het hart natuurlijk. Als we zeggen dat hart. bedoelen we natuurlijk niet. De plaats dat pompt. Uh, het uh, bloed. We bedoelen dat eerst begint het met de Jezus. Ater het Jezus. En dan ga je dat verheffen. Je eerst jouw aterrit, je verhef je, oftewel maar goed, verbind je met je jesot. Dus begint van beneden. En niet met je hoofd, niet omgekeerd dan wat religie ons zeggen. Verbind dan zelf eerst aterrit, je zot met je zot. Dus helemaal goed, dat, dat. Wat, dat is al een werk. Geweldig werk wat je moet doen. Zonder dat zeggen Yeshua dat, terwijl jij blijft in jouw kilim van Kabbalah en jij spreekt gebed, vader geef me dat. Het is een, het is een whole, dat, schende, schende, schende. Dat is een schending, schending, schending. Het is gewoon een woorden uitspreken. Bla bla, Tot Yeshua komen is het werk wat men moet doen. De hele bedoeling is de correctie van de schepping. En niet geef, geef, geef. Geef mij, geef mij, geef mij. Eigenlijk. De bedoeling is van binnen de correctie van ons wordt gevraagd. Maak de correctie, dan zal je automatisch ontvangen. We hoeven niet vragen, geef mij brood. Mijn dagelijkse brood. Mijn dagelijkse brood, wat Yeshua zegt, is chassadim die ik moet opbrengen, dan zeg ik, vraag ik de schepper, geef mij de kracht van het chassadim, van genade. Dat is, dat is, geef mij de dagelijkse, wachtelijkse portie van, mijn, van de genade die ik nodig heb vandaag. De genade ontvang ik en genade ontvang ik van de daar kan niet anders. Nergens vandaan komt dit, alleen binnen jezelf. Alles wat er gebeurt met jou, is jouw reactie, jouw innerlijke innerlijk werk wat jij doet. Het innerlijke de innerlijke belevenis van jou en niets wat van buiten is. Alles wat van buiten is, kan je alleen maar ervaren door jouw innerlijke belevenis. Ja of niet? Twee mensen eh, keken naar een film. De ene lacht, de andere huilt. over okay, allerlei andere dingen. Waarom? Er zijn verschillende je? Okay. Wat jij ervaart, wat, jij, wat het jou, jou doet, dat telt. Alleen dat telt. Het is altijd subjectief. Begrijp je dat? Het is altijd subjectief. Iedereen begrijpt het? Altijd subjectief, het is niet objectief. Geen mens, let op. Al de filosofieën die, die menen dat zij iets objectiefs uh, beschrijven, dat het objectief is wat zij beschrijven, is een. Is een, is een uh, het is alleen maar zo te zeggen, om zo te zeggen. Niemand begrijpt, niemand weet wat objectief is. Wij kunnen niets. We kunnen alleen maar beschrijven iets. We kunnen beschrijven wat het goddelijke is. We kunnen beschrijven de tafel, iets materieel be of bepaalde verschijnselen, uh, bepaalde wetten, natuurwetten. Is dat objectief? Absoluut niet. Het is steeds dieper komen tot de volgende, de diepere vormen van, van de natuur. Kijk, uh, uh, Grieken hadden gedacht, dat zij wisten wel van de natuur, dat wat de, de natuur werd, dat ook zij hadden, Democritus bijvoorbeeld, was een grote Democritus, was een grote uh, Griekse filosoof, en hij ook, hij was een objectief, en hij dacht dat dit, hij zag de Objectiviteit van de wereld, oké, okay, maar hoeveel is veranderd van die tijd? En uh, nou natuurkunde, nee, ook natuurkunde, Isaac Newton, wat het nou paar honderd jaar geleden, nou het is, ho, in hoever deeper in hoever dieper is men nu gekomen in de materie, in de wat het objectiviteit betekent uh, of is dan Newton. Ja, je had alleen maar de mechanica, mechanische werking ingezien. Daarna kwam dan dan elektriciteit, magneti magnetisme, nog diepere dingen, kwantummechanica, elektronen, etcetera, elekt elekt et cetera, et cetera. Et cetera. Het gaat steeds verder. Betekent dat, betekent dat men, dat men zich bezighoudt met de objectieve, realiteit. Het is altijd uh, approximatie, het is altijd benadering bij benadering en nog benaderingen. Men altijd zal benaderen en men zal nooit komen tot, de, tot het weten wat het wat de objectieve wereld is. Daarom niet denken dat jij iets objectiefs kan doen niemand, geen mens ziet de realiteit objectief zoals het is, het is altijd aanpassingen, steeds weer aanpassingen maar het is altijd belevenis van de mens bijzonder belangrijk om dat steeds in de gaten te houden, het is altijd jouw belevenis wat telt en niets anders het is altijd jouw verhouding tot Yeshua en niets anders niet een verhouding van, van de kerk ten opzichte van Yeshua. Want dat helpt niet. Dat helpt alleen, dat geeft de mens alleen, alleen maar een kader. Dat de mens zichzelf als het ware past, zichzelf in een bepaalde kader. Ik ben die, ik ben uh, uh, katholiek, ik ben Protestant, ja, ik ben een Gaziz, ja, ik ben een. Uh, andere, zoals so het allemaal... Kijk nou ook in het Joden, hoeven hoeveel allemaal niet uh, allerlei secten zijn. Die had deze rabbi, die had deze rabbi. En die volgt dan, die en die en die. Moet je weten dat het ook wij dat niet doen. Ook wij zeggen dat niet, dat wij Kabbalah, Kabbalah. Wat wij doen is, wat is de Kabbalah? Wat, we, we, we, wat is de Kabbalah? Kabbalah is het ontvanger, niets anders. Het is niet wij. Het is niet iets uh, dat, dat, dat jou plaatst in een bepaalde kader van uh, dat jij wordt daarmee verkrijgt. Identificatie, identiteit. Wij hebben geen identiteit. O, zijn andere kabbalisten natuurlijk, allerlei over de wereld, allerlei. Maken ook daarvan, van de kabbala een soort identiteit. Je moet ontlenen nergens jouw identiteit aan. Niet aan jood zijn, niet aan christen zijn, niet aan dat. Want dat helpt niet. Eigenlijk, dat helpt absoluut niet. In, jou, jij in jouw belevenis van de wereld. In jouw belevenis van Yeshua. En jouw relatie met Yeshua en via Yeshua. Met de Vader in de hemel. Anders kan je zonder Yeshua onmogelijk te komen tot de ervaring van of de Vader in de Hemel kan men geen licht ontvangen. Altijd jouw persoonlijke belevenis, alleen dat telt. En beter jouw persoonlijke belevenis dat die de andere misschien zal zeggen, nou pff, hij is zo laag en hij meent dat hij zo hoog is, beter jouw persoonlijke belevenis zoals je bent. Maar wel in, de ver, in verbondenheid met Yeshua. Dat is die. Uh, Mast. Dan. Uh, iemand. Iemands uh, verhalen die dan zoveel boeken heeft geschreven. Of zo'n heilig is verklaard en jij gaat hem volgen. Iemand is heilig verklaard. Misschien was hij wel een, een goede persoon. Hij had zijn eigen belevenis. Begrijp je? Waardoor anderen misschien wel onder indruk kwamen, misschien bracht hij andere mensen, een zekere hoeveelheid mensen, aantal mensen, tot, ik tot inspiratie, Hij was een bron van inspiratie. Maar na zijn overleden, worden het allemaal tot dogma en men gaat aan Hem kijken, Hem op een sokkel zetten, etcetera. Terwijl uh, de eerste die Hem zagen, zij hadden zijn inspiratie, leefden door zijn inspiratie. maar de hele bedoeling is, dat jij moet de inspiratie hebben alleen binnen jezelf. David, steeds binnen jezelf, nergens anders inspiratie zoeken buiten in jezelf, buiten het altijd binnen jezelf heb je de Yeshua in die vorm hoe hij zich manifesteert aan jou. Dat is het belangrijkste van alles. Dat moet de maatstaf zijn voor jou van wat ik nodig, wat ik nodig heb. Want de redding krijg je de genezing van je dode wensen. De redding kreeg je alleen van jouw ja Yeshua, zoals so hij zich manifesteert, binnen jouw ja kilim, aan jouw ja kilim. En niet in een verhaalvorm of wat dan ook welk, wat er wat ook in de wereld is. En moet je goed weten dat het zo so is, en moet je goed weten, het is zo'n so ellende wanneer je ziet dat de mens zo verschuurd is, dat zij. Westerlingen, dat zij zich uh, gaan wenden tot alle gurus, tot allerlei zeggen dat uh, Lama Lama, Dalai Lama, allemaal dingen. Wow. Waarom is het zo niet? Niet de Lama, niet de Dalai Lama, niet door, niet naar, de, niet, tot, tot de Christen, niet tot de heilige christenen, niet tot de heilige Joden. Duidelijk, binnen jezelf. Want ook de aanhangers van. Uh, ...boeddhisme, et cetera... ...ook daar was het ook... ...de Boeddha, dat was een, iemand die... ...hoog, geestelijk... ...hoog, op hoog niveau kwam... ...en hij gaf ook de inspiratie... ...bron van inspiratie geweest... ...voor, ja, voor de eerste... ...die hem zag. Ja, daarna werd het... ...tot dogma gemaakt en dan... ...men gebruikte die dogma's... ...met mooie woorden... ...geweldig... ...hoe zij dan allemaal... De, wat, wat, wat zij bereiken allemaal. Het is allemaal uh, voor een westerling is het. En niet alleen voor een westerling, wat ik jullie had gezegd. Niet alleen dat of dat of allerlei andere vormen. Maar men komt niet tot de reding. Men gaat nadoen, men gaat nabootsen. Duidelijk, men gaat nabootsen iets wat heet boeddhisme. Of iets wat het jodendom. Of allerlei verschillende vormen daarvan in plaats van. Alles zit in de mens. alles zit in de mens. De belevenissen van, belevenissen van de krachten die een boeddhist uh, beleeft, zitten allemaal in jou. Je hoeft niet naar buiten te gaan. De krachten van het Jood zijn, zitten ook in jou. Je hoeft niet naar een synagoge te gaan. Nee, maar die, dat is de hele clue... om te leren. De hele clue is om... en is ook een grote... opgave... een grote... bevattings... echt... Uh, dat wat de bevatting van de mens... De hoogste, de hoogste... de hoogste bevatting die de mens... kan hebben is... Dat het alles zit in één mens, zoals we dat ook geleerd hebben in de zorg. Dat alleen jij bepaalt, jij alleen kan bewerkstelligen jouw uh, gen genezing en redding. Ja. Zoals we hebben dat geleerd in, met deze uh, vloeiende... ...van bloed vloeiende vrouw. Bloed... betekent ook dus dat het... ...de wens om te... ...door de wens om te ontvangen... ...voor zichzelf, dat het vloeit. Dat het lekkage is. Dat is... Uh, ...wat ik alleen een beetje... Aan, ...wat we een beetje aanraken... In de, in, de, ...in de woorden van Yeshua... ...hier zitten vele lagen. Het is... ...het bestaat uit vele lagen... Als wij de volgende keer zouden doen, precies hetzelfde werk dat zou heel anders een ander niveau zijn. Dus stap voor stap doen we nieuw wat we nieuw kunnen, wat nieuw ons helpt. Dat wat we nu doen op het niveau, zoals wij dat nu doen, doen we dat op het niveau dat het moet ons helpen. En dat is ons niveau wat ons gegeven wordt. Maar ieder van jullie beleeft dat. Binnen jouw kilim. Niets anders. We hebben vijf kilim. Niets anders. Vier en Yeshua. Vier plus één. Zo, zo leren we ook in het test. Vier en één. Dat is alles wat er bestaat. Kli en het licht. Niets anders. Wat zegt de Kabbalah? Moet je die volgen? Moet je die volgen? Geeft de Kabbalah namen. Moet je volgen Ari, moet je volgen die, moet je volgen die, geen, geen naam wat is koud Vier kilim en licht licht en kli, alles niets anders niemand moet je volgen wat Jezus zegt, volg mij, betekent kom naar mij toe dan kom je tot krijgen ready, maar dan binnen jezelf, niet follow me dat is hebben we niet gehoord van Yeshua. Hij zegt wel, volg mij dan. Maar dan, uh, op welke manier volg mij? Want ik ben de ketter en jij bent de vier onderste sferot. Volg mij. Dat is alles wat hij zegt. Yeshua kan je vinden alleen in je hart. En dan, het is niet alleen spirit, niet alleen het, het de geest... Wanneer je werkelijk Yeshua ervaart, moet het niet geest zijn. Ja, je moet een gevoel hebben dat het klee is. Ja, wat betekent kli? Het betekent dat jij, als je hem dan ervaart, op dat moment moet, je, moet het niet in, uh, een vergeestelijking zijn. Maar hij moet het wel zo op dat moment voelen van, hij is hier. Hij is hier. Ik voel hem. Dat is de Hij is hier. Hij is in mij. Hij is in mijn hart. En ik voel hem. Omdat ik bekleed hem. Hij is in diep, die diepste diepte in mij. En achter hem schuilt het einde, een sof. En nog. En daar voor Eenshof, natuurlijk de naam Hawaii, maar dan Eenshof. Ik kan, zet, ik kan daar niets... Dit, wat daar is, wat verder dan zo is, is voor mij oneindig. Ik kan het niet, we kunnen het niet volgen. Het is voor ons zo, als het ware, uh, onbegrensd, en we kunnen ons gevoel reikt daar niet meer. Het is het is ongedifferentieerd. Alleen Yeshua geeft ons een zekere definitie. Geeft ons een beetje dat... Laat ons voelen het licht. Anders kunnen we niet. Anders is het alleen maar bla bla. Alleen praten over het praten. Alleen door Yeshua... Kunnen we gaan voelen. En dat is, moet je zo zien. Dat, het, dat je gaat voelen Yeshua in je hart. Betekent dat jij bekleed... bekleed... de klieketter. Maar ketter is geen klie... maar toch wel klie. Ja, het is geen klie en het is wel klie. Het is, aan de ene kant is het klie... en dat is ook geen klie. Want ketter is geen wens om te ontvangen... voor, voor zichzelf. De klie ja, het is de wens om te geven. Dat is klie. Maar toch wel, en toch wel de wens. Wij, hebben dat, wij leren het geweldig... dat ook de wens om te geven... heeft klie... Ketter is de wens om te geven, heeft kli. En als wij zeggen dat wij ook kli, kelim van het geven hebben, de mens, dan bedoelen wij niet dat wij dat hebben origineel. Wij hebben alleen maar de kelim, kelim van Kabbalah. Die bestaan uit vier compartimentjes. Plus ketter. En alleen van ketter kunnen we dat brengen. Het licht, dus de, de, lichtste de lichtste wens, dat is alleen de wens om te geven. En alleen daarvan kunnen we alles maken, overbrengen naar onze vier kilim, de wens om te ontvangen. Maar altijd leven we in onze kilim de Kabbalah. We kunnen niet anders, en het is, niet, het is ook niet nodig anders. Wij leven, onze aard is de kilim de Kabbalah, de wens om te ontvangen, te ontvangen. De wens om te ontvangen. We moeten niet uh, denken of, of, of, uh, zeg je dat, of uh, dromen of uh, verlangen om deze wereld te verlaten. Ja, om ons te verbinden daarna met Jezus. De hele bedoeling is van de schepper is deze wereld. De mens is gekomen en deze wereld deze wereld gezet. Geen plek in de wereld bestaat die zo grof, die zo grof is. Als deze wereld. Die zo gematerialiseerd is als deze wereld. Geen uh, plek in het hele heelal, Niet alleen heelal, In alles wat er bestaat. Want, want het, is, het is de grootste plaats die er is. Alles wat verder is, verder streekt, wordt steeds eiler en eiler en eiler. Wat, wat valt daar te zoeken? Wat valt daar te zoeken anders dan... Eh, de zee wordt alleen maar groot. Huh? De zee wordt alleen maar groot. Ja, het wordt, steeds, het wordt steeds maar eiler verder. Hoe verder men gaat, wordt steeds eiler. Dus de kans op het leven... Weet je, kleine zoeken. Ja, de, precies, de kans op het leven zoals hier op aarde is... dus echt... Uh, leven, onafhankelijke leven. wordt steeds minder. Want ook wij zien ook in met de engelen. Dat engel is veel minder. Uh, heeft, heeft niet die onafhankelijkheid die de mens heeft. Geen engel heeft dat, want de mens heeft alles in zichzelf. En de engel heeft alleen maar één wens. Dus hoe hoger je gaat, hoe. hoe uh, Minder of minder afhankelijk heb je dan de schepping. Of alles, alles wat het bestaat. Want hoe hoger zijn de krachten, let op, hoe meer gehoorzamen zij aan, aan de schepper. Ja of niet? Zij zijn dichter bij de schepper. Alles wat hoger is, is dichter bij het licht. Dus hoe hoger de krachten zijn, hoe des te dichter zijn zij bij het licht, dat betekent des te meer overeenkomen zijn in overeenkomst, overeenkomsten zijn naar eigenschappen met het licht, des te meer gehoorzamen dezelfde zij aan dat licht. Dat wil zeggen dat des te minder onafhankelijkheid hebben zij. Wie heeft meer on onafhankelijkheid, de mens of een, of een engel? Engel alleen doet wat hij moet doen, zijn, e zijn eigen eigenschap, zijn eigen kracht moet hij uh, uitoefenen. Hij heeft geen vrije keuze. Alleen, en zo hebben wij, zullen wij, kunnen we wij al zien nu, zonder onderzoek, dat nergens in het hele, wat alles wat er bestaat, buiten de mens, in het hele, ale, nog veel, hele galactica, alle galacticas, dat er geen vrije, vrije wijze is als de mens. Wie kan tegen de schepper zeggen ik wil je niet? Wij doen dat wel. Wij zeggen nee, ik wil niet ontvangen. Een volwassen mens, geestelijk, volwassen mens zegt, ik wil je alleen van jou van de schepper alleen ontvangen, mondjes maken. Wat ik wel kan ontvangen, wat ik in staat ben ontvang, te ontvangen, omwille van het geven. Maar niet, ik laat je niet verblinden. Wij willen liever blijven in de duisternis, goed opletten, dan te ontvangen omwille van het ontvangen. Daarom hebben we ook, daarom het, ook het volk Israël in het leven was geroepen om. Achoraïm te zien van de schepper. Daarom Moshe. Daarom Moshe. Had zijn ogen dicht. Naar beneden ge, ge, het, geslagen. Ja? Naar beneden gedaan. Toen hij zag dat brandende struik. En dat niet opging. In vlammen. Ja. Dat brandende struik. Herinner je nog. Wat ik heb geleerd. Dat is Yeshua. En achter Yeshua was Het licht. Dat de stem, dat zei tegen hem: doe je schoenen uit en, en kom niet. Ja, dus, uh, is, en wat, je, wat had hij gedaan? Hij had je niet gekeken naar de brandende struik. Hij had zijn dus ogen naar beneden gedaan. En dat is: beneden betekent uit bescheidenheid. Dat betekent chassedim betekent opwekken. En niet kijken. Kijken betekent gogma ontvangen van gogma zo so zien we. En dan hebben we ook gezien toen Moshe, toen Moshe op de berg zei, nee, op de berg zei, nee, daarna was het nog, daarvoor was het nog, dat hij, herinner je nog, toen hij vroeg, eh, daarna was het, er is geen daarna, daarvoor in de Torah, maar hij vroeg de schepper om hem zijn besturingssysteem te laten, te, om hem te. Ver, dat, dat, hij vroeg de schepper om hem te laten vertellen hoe functioneert het helal, het, het, het besturingssysteem. Wat had de schepper gezegd? Sta, ga daar op de rot staan en ik zal voorbij lopen, voorbij gaan. Maar jij zal mijn gezicht niet zien, jij zal zien alleen mijn achteruit, mijn hè Dus een mens moet zien... Dus dat is, op deze manier, de, precies, op deze manier de mens bevrijd komt vrij. Niet verlangen naar het licht, alleen maar het licht te willen ontvangen. Dat is uh, de mens die doet uh, uh, in zijn fase wanneer hij wil alleen maar ontvangen als, als voor zichzelf, lolisch maar. Maar daarna moeten we, moet je wel leren omgaan met het licht. Ook met Jezus, op de manier dat, dat, dat net zoals we dat geleerd hebben, in een sch schuur. Dat jij een, een klein beetje doet het beetje dan. En, en, en, en zeg dat. Een keertje, een, keertje, ke een keertje doe je een beetje open om het licht mondjesmaat te ontvangen. Ja, maar we moeten het licht niet laten ons verblinden. Nou, waar heb je dan nog in het heelal deze krachten? Wie kan dat nou? Wie kan dat op deze manier? Aan wie is toegestaan, beter te zeggen? Zo, deze, deze wijze van omgaan met het alles vertierende licht, eeuwigheid, het leven van het leven, de bron, de bron van het leven. De knop in handen, alleen we kunnen er niet meer omgaan. ja. We hebben alles in handen, alles aan ons gegeven. Want Hashem heeft speciaal zo, zo iemand in de Midrash staat geschreven, dus in de allegorische vertelling, dat Hashem had niemand om, om uh, zijn genade, zijn kracht te laten zien, zijn schoonheid, zijn eeuwigheid. Hij en wilde, hij wilde iemand, iemand scheppen die... die tegenleger zou zijn van hem, die dezelfde krachten zou hebben als de schepper. Want alle engelen die allemaal doen zijn wil. Er is geen tegenleger, er is geen um, partner. In de hele schepping, de schepper heeft alleen maar één partner, dat is de mens. Eén zoon heeft hij, dat is Yeshua, betekent één kracht, één ziel heeft hij, als oorspronkelijk de ziel, de eerste ziel die hij gemaakt heeft, was Yeshua, dat is zijn enige kracht, de ziel die uniek is, de ziel van het, de wens om te geven. En daarna heeft hij geschapen, de mens, zoals so, so Adam, etc. Et et het is allemaal hetzelfde. En tegelijkertijd, het, het is boven alles dat is Yeshua dat is eigenlijk in concept de hoogste ziel die dus die verbinding maakt tussen het licht en de schepping. En daarna alle, alle, alle zielen, dus die, zoals Adam, Adam heeft gezondigd, alle, alle anderen hebben gezondigd. We hebben geleerd ook van Moshe. Moshe heeft ook geslagen tegen de de, wa, tegen, nee, tegen de rots. In plaats van te spreken tot de rots. En zo andere. David had ook. Uh, David, Koning David ging altijd voor de schepper. Dus altijd met de schepper. Altijd vervulde hij. Ging voor het gezicht. Voor het aangezicht van de schepper liep hij. Dus al zijn leven staat geschreven. En toch had hij ook een beetje gezondigd. Omdat het onmogelijk is voor een mens om niet te zondigen. Alleen Jeshua ho hoefde niet te... Hij, hij kon niet zondigen, omdat hij is de kliketter. Maar hij had alle zonden op zich genomen, om, als het ware, op, die, op deze manier... Want anders zouden wij niet weten, hoe moeten wij Eigenlijk Anders zouden wij niet weten, hoe kunnen wij tot het licht komen dan Yeshua heeft is gekomen hier, van boven, alle zonden op zich genomen, betekent al dat eh, brechimot van onze kilim, de wens om te ontvangen voor ze op zichzelf gelegd, in zijn negen onderste sferot. Ja? Terwijl hij zelf niet, niet gezondigd had, want ook zijn negen onderste sferot zijn alleen maar kilim van het geven. Ja. Om hen, om daarmee, daardoor een beeld ons, ons de weg te laten zien naar de verlossing. De verlossing kan alleen zijn de verbondenheid met het eeuwige, met het eeuwige leven. Met de bron van het leven. Anders, hoe zouden wij komen, hoe kans anders zouden wij ervaren het eeuwige? Hoe? Geen manier. Dat is de mens zoals de mens... ...is gemaakt, geen ander wezen is... ...als de mens. Dat Wij kunnen nee zeggen, wij kunnen zeggen... ...de schepper oké, okay, hij geeft... ...want de wens van de schepper is... ...om het goede te brengen aan zijn schepsel. Ja, dat is het doel van de schepping. Dat betekent dat... ...de schepper wil alleen maar geven. En hij let niet op op de manier... ...hoe wij dat ontvangen. Maar de mens zelf... ...uit zijn eigen beweging... ...wanneer de mens... ...ziet... Ervaart het licht via Jeshua, via de wens om te geven, ervaart het licht, dat het licht van het geven, de wens om te geven, is veel hoger, veel verhevener, veel krachtiger dan de mens uit zichzelf gaat kiezen, verkiezen, het geven in plaats van het ontvangen. De schepper heeft hem gemaakt als ontvanger. Maar wij uit onze eigen beweging verkiezen yeshua om via Yeshua te leren te komen tot het geven. Geen andere manier is om te komen tot het geven. Alleen via Yeshua, alle, de hele Torah spreekt daarover. Alles wat we leren in alle onze onderdelen spreken alleen daardoor. Door de, deze weg naar Yeshua en via Yeshua ontvangen wij de de reding, dat is de reding, dat is het licht uh, verbondenheid met, de, met Hashem. En dat gebeurt uh, de mens om, en om dat te ontvangen komen wij eigenlijk in, als het ware tegen tijd te staan met de schepper. En wij die een, een zwarte doos zijn, iedereen, elke mens is een zwarte doos, moet je niet denken dat iemand anders anders is, moet je niet denken dat, uh, dat Boeddha anders was, moet je niet denken dat, uh, Moshe anders was dan een zwarte doos, eigenlijk moet je niet denken dat iemand anders ook, andere grote profeten, wie dan ook, wat er ook aan hen toegeschreven wordt, dat die anders waren dan de zwarte doos, we zijn allemaal zwarte doos. Alleen Jeshua was geen zwarte doos, maar ze kliketter. Alleen daarom kunnen we alleen via hem, binnen onszelf, binnen jezelf, kan je alle, alle krachten ontvangen. Alles kunnen we ontvangen, maar alleen door je eigen beweging. Het wordt niet opgelegd aan ons. Begrijp je? En het is ...noodzakelijkerwijs is... ...dat iemand pas... ...iemand die zoekt... ...uit zijn eigen beweging... ...naar de wens om te geven... ...maar dat is niet gegeven... ...aan de schepping... ...aan de schepping is gegeven alleen maar om te ontvangen... de schepper wil het wel ontvangen... ...maar wij uit onze eigen beweging... ...we zien in het licht... ...de eigenschappen van het geven... ...en we zien dat het veel... ...ijdeler, dat het groter is... Uh, ...verhevener is krachtiger, eeuwiger. Daarom willen we dat ook ervaren, willen we ons verbinden daarmee. Maar uit onze eigen beweging, daarom is het onvermijdelijk om een vorm van duisternis steeds in jezelf teweeg te brengen. Om jezelf steeds, waarom moeten we duisternis zelfs opzoeken? Omdat als we geen kracht hebben om die op te bouwen om meer licht te ontvangen, dieper, intenser, wat ons toekomt, onze aura, dan moeten we liever blijven in het duisternis, of in de vorm van een duisternis, om niet het licht te laten ons te verblinden. Leuk? En daardoor, door deze... Uh, tegenligging, als het ware, dat het ligt aan de ene kant, en ik met mijn vierkante als het ware vierkante doos, zwarte doos dat ik ben daardoor als ik dat accepteer, deze duisternis deze constructieve duisternis daardoor maak ik mijzelf vrij, goed opletten dan heb ik Hashem en ik als ik mij laat verblinden, dan waar ben ik? als ik alleen maar ontvang voor mijzelf, waar ben ik dan? Ik word alleen pas, ik, tot ik wanneer ik wil geven. Dan geven betekent, ik laat de schepper niet zomaar binnen mijn kelim binnenkomen. Om mij te verblinden, om mij alles te geven. Hij wil dat graag, maar ik wil het niet. Ik wil net zoals hem zijn. Ik wil net zoals hij, ik wil ook geven. Dat betekent dat ik ruimte in mijzelf schep. Dat ik gever ben. Dat betekent dat ik ruimte heb, en dan geef ik aan hem, en net als dan een boemerang effect dan ga ik hem automatisch in mij ervaren, maar dan als geven als ontvangen, ga ik hem dan ontvangen, maar dan omwille van het geef. Niet, mijn doel is niet om te ontvangen. Eigenlijk, als ik mij distancier van hem, duisternis, bereid ben de duisternis te ervaren, afstandelijk, maar afstand hou, laat hem mij niet verblinden, dan heb ik tete-tete-relatie pas. Dan pas heb ik de tete-tete-relatie. En niet zoals gewoon massa dat doet, dat zij uh, genieten, alles doen wat, wat zij willen. Geweldig. En gelukkig, of oh, niet gelukkig, maar uh, vol van licht en bruisend, et cetera. Maar het is niet de bedoeling. Het is niet de bedoeling. Het is de ho het hoogste bestaan, bestaan, is wanneer de mens overeenkomt, zoekt naar overeenkomst met, met het licht. En dat automatisch houdt in dat je moet, dat wij moeten uh, mondjesmaat steeds verder komen tot onze vervulling, dat wil zeggen, onze kilim laten werken om van het geven. Onze kilim van uh, und, und Kabbalah laten werken om van het kan niet anders, alleen door Yeshua. Steeds dat in de gaten te houden, houden en dat Yeshua in jou is, hij hoeft nergens naartoe, naartoe te gaan en altijd ter beschikking staat voor, uh, van jou.